Laten we deze dienst aanvangen en wel het zingen van Psalm 16, vers 5 en 6. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. mijn toon mijn eer zingt, God gewijde tonen. Ook zal mijn thans afgesloofd ten spijt, des vijands in de grafkuil zeker wonen. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten. Uw heilige zal van geen verderving weten. Gij maakt er lang mijn levensbad bekend. Waarvan indrukt vooruit zich mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Schenk mij in kort verzadiging van vreugde. De lieflijk heen van het zalig hemel leven. Zal eeuwig geluk uw rechterhand mij geven. Hoe noemde u van psalm 16 vers 5. En zes.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 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisig, gestorven en begraven, nedergedaald ter Helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende terechterhand gods, de zalmachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Hoe noemde u Job 19? Maar Job antwoordde en zeide: Hoe lang zult lieden mijn ziel bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? Ik heb nu tienmaal mijn schande aangedaan. Gij schaamt u niet, gij verhardt u tegen mij. Maar ook het zij waarlijk dat ik gedwaald heb. Mijn dwaling zou bij mij vernachten. Indien gij liede waarlijk u verheft tegen mij. En mismaal tegen mij drijft. Weet nu dat God mij heeft omge omgekeerd. En mij met zijn net omzingeld. Zie, ik roep geweld, doch wordt niet verhoord. Ik schreeuw, doch er is geen recht. Hij heeft mijn weg toegemuurd, dat ik niet doorgaan kan. En over mijn paden heeft hij duisternis gesteld. Mijn eer heeft hij van mij afgetrokken en de kroon mijn hoofd heeft hij weggenomen. Hij heeft mij rondom afgebroken, zodat ik heen ga. En heeft mijn verwachting als een boom weggerukt. Daartoe heeft hij zijn toren tegen mij ontstoken. En mij bij zich geacht als zijn vijanden. Zijn benden zijn tezamen aangekomen. En hebben tegen mij hun weg gebaand. En hebben zich gelegerd rondom mijn tent. Mijn broeders heeft hij verre van mij gedaan. En die mij kennen zekerlijk zij zijn van mij vervreemd. Mijn nabestaanden houden op en mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden achter mij voor een vreemde, een uitlander ben ik in hun ogen. Ik riep mijn knecht en hij antwoordde niet. Ik smeete met mijn mond tot hem. Mijn adem is mijn huisvrouw vreemd en ik smeek onder kinderen mijn buikzwel. O versmade mij de jonge kinderen. Sta je kop, zo spreken zij mij tegen. Alle mensen mijn heimelijke raads hebben een gruwel aan mij. En die ik lief had, zijn tegen mij gekeerd. Mijn gebeente kleeft aan mijn huid en aan mijn vlees. En ik ben ontkomen met de huid, mijn tanden. Ontfermt u mijner, ontfermt u mijner, o gij mijn vrienden. Want de hand gods heeft mij aangeraakt. Waarom vervolgt gij mij als God en wordt niet verzadigd van mijn vlees? Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven wierden. Och, of zij in een boek ook wierden ingetekend. Dat zij met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouden wierden. Want ik weet mijn verlossen leeft en hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doeknaag zullen hebben. Zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. De welke ik voor mij aanschouwen zal. En mijn ogen zien zullen en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot voorwaar. Gij zoudt zeggen waarom vervolgen wij hem. nadat de de wortel de zaak in mij gevonden wordt. Schroomt u vanwege het zwaard. Want een grimmigheid is over de misdaden des opdat gij weet dat er een gericht zijt. Zo. Onze hulp. En onze verwachting is in de naam des Heere Heere. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwen houdt tot in de eeuwigheid. En die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God den Vader, die zich gemeente een eeuwige leven uitverkoren heeft. En van God de Zoon die het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En van God een geest die zielen wederbaart, geven de verlichte ogen des verstands. Amen gemeente, zoek wij nu vooraf het dus Heer-Heilige Aangezicht in een gemeenschappelijk gebed. O Heere God des Hemels en der Aarde, die in de Eeuwigheid woont, in wiens naam heilig is. Wel ons aanschouwen en gedenken in Hem die aan uw rechterhand is, in die plaats der eer die Hem alleen toekomt. Als we het al zoeken, dan nader in het gebed om uw Heilige naam aan te roepen. En wil je ons dan brengen aan uw gezegende voederen. Door die vers en die levendige weg. Die in uw woorden aanwijst. Die uw lieve zoon hebben ingewijd. Anders zouden we nooit meer geweest zijn. Van de aarde naar de hemel toe. Te zeggen die weg zelf gebaand hebben o God. De neer te dalen uit de hemel de hemelen. naar deze lage aarde. En om hier te leiden. En te streven we zullen van God uw vader onstrappelijk op te offeren. God daar wel ik een de reuk. En daarna ook, hier in de geopgestaan van de doden, opgewaardeerd ten hemel en nu zitten de rechten van uw vaders, dat die waren hoge priester. Waarom vragen wij ons aan u zelf en aan o oh God, en vanavond wil je zoeken naar dit in het gebed. En onze lieve geest, die wil onthouden, die jij verworven hebt, om door die lieve geest een waar gebed te ontvangen, o oh Heer, in een waar verzuchtende ziel. Als we in het openbaar een baar, u namar zoals nu, maar ook in de bank hier aan beneden zitten. Anders misschien mee te luisteren thuis. Om een ware verzuchting en arbeid te ontvangen met die woord. Met uw getuigen door die geest. Om we moeten beleiden wat er staat in die woord van ons. Wat er geschreven staat van de kerk des Heren, O God. O zijn met het uitgeroepen dat de geest onze zwakheden. Of wij alleen maar zwakheden liberen. O, mede te hulp komt, wat weet je, die bidden het behoort. Maar mocht de apostel leiden, de geest die bidt voor ons, die komt ons zwakheden in en mede te hulp. Ogen in de geest bidt voor ons met de sprekelijke zuchtingen. En die daar door doorzoek weet welke de mede des geestes zijn. Geef ons zo'n waar besef van het ware gebed, heren. Want een ware gebed en een ware zucht is een vrucht van uw gezegende arbeid door het bedienen van uw geest. En dan krijgen we zo'n besef van het gewet van uw majesteit God. We hebben het horen vragen van uw discipelen discipulerenpader. Oh, mensen met genade die je onderwezen had. En ze vragen even naar het Heer, leer ons bidden. Zou we zo aan iemand gevraagd of we ons voorgaand waren gebed, Heren? Aan we samen zijn bij u gelezen woorden getuigenis. En nam we stil op het stand en nalezing, het gezegende heilsfeit. Van de opstelling met die lieve zonen de doden. O, herdachte de vorige rustdag. Wij vragen uit genade. Wat er nog een plaats voor bereid in onze harten. Wat uit we van onszelf zijn we zo vervuld met de dingen van de aarde, o God. Dat we het al lang weer vergeten zijn. En bovendien, o, moeten we eerlijk beleid uit voor van onszelf. Eh. Dan hebben we er geen belang bij. Waarom wij vragen voor de gemeente, lieve heren. In die waarneming des harten. Mocht u er vanavond meer belang bij hebben dan wij, dat we samen zijn. En dat vanwege de eer en de heerlijkheid van uw grote naam, Heerde. En zouden we zegen nog tegen u over willen laten zien woord bediend mag worden. O, dat we uitgaan dat door de geest met die dierbare woord, o God. Dat we de begeerte mogen ontvangen uit de Heer. En de begeerte naar de opening van uw woord. Om nog een plaats te ontvangen in de gezegen getuigenis. Dat we de opstandingskracht voor een nieuwe zoon mogen ontvangen en ervaren in ons hart dat zij voor de eerder bij vernieuwing. O, oh, wat door de opstelling zal het juist gaan, de vraag zal ons gesteld worden. Oh, wat nutt u de opstelling van Christus? wat hebben we persoonlijk aan. Ziet er dus zo nog in geus de genaper neer en genapers meer en hier samen zijn lieve ontvermen. Hoe past de taam tot we de genamen te herkennen? Dat we kan eens aanzetten en nou, al weten mochten lang schouwen. Hier op aarde, de tijd naar de eeuwigheid. Dat betekent dat u gedragen en verdragen en hoed en bewaard bij onze wegen. Gij we ons leven genadig, onderhouden, nog niet weggenomen. En bewaal die wel dat we de tijd die groot en vele zijn. En die voor u en die tegen ons getuigen hoort. O, oh, dan geven we ons die dierbare woorden, even blijven de getuigenis en verkeren we nog. O, oh, houden u ons samen in de genade. En geven ons dat boven ons en van u. En de genade de tijd dat er met me God verzoend kan worden. In de tijd dat er God bekeerd kan worden, als hij volk bekeerd in waarde en oprechtheid. Zo we de gemeente nu de leren op die tegenwoordig zijn. De, de oudste onder hen tot de jongste toe. En dat die met ons meeluisteren. En dan laat plaats wanneer eerst bij uw ganse kerk, oh God. En met deze plaats dat ze met mij verkeerd in uw naam aanroepen. Om de zalving van uw geest in spreken en luisteren, beiden. Want dan ook door uit te apostelbeleid, dit heilige woord, met al zijn ontzang van en genade. Wie is tot deze dingen bekwaam? En waarom andere plaats dan beleid en onze bekwaamheid is alleen het God. Gaat over de heilige en over de zaken, lieve heren die ons zeker niet eigen zijn van nature, maar ook die na ontvangen genade. O, zou je genade van genade willen geven voor de prediker. Maar ook voor de die vanavond luisteren naar uw heilige woord. Neem gij alles genadig weg uit hun hart? Want de lopen die worden in de westen ook kunnen staan, heren. O, ik ben de grote God die alles kan en die alles doet wat hij wil en welbare. O, mag ik dat vanavond het getuigenis uw genade niet doen onthouden? Aan de breeding van die woorden in de harten van de hoorders. Omdat de kracht van die woord waarlijk ondervonden mag worden in de harten. Ja, dat er nog gemeenschap gehoord mag worden van degene die u waarlijk vrezen. In de weg die u we zelf voor u leden ingesteld hebt, is de bediening van woord en geest. O, maar dit het hoge en lieve wezen, die zich in het woord openbaart en verklaart in het hart van uw volk. O, en onthoud dat de getuigen uw genade door onze hart en niet. O, dat we weten wat vandaan mag komen, lieve Heer, Dat we een plaats ontvangen in, ons, in het woord, in ons hart. En dat die woord gemaakt mag worden als een lamp voor onze voet. Als een licht op ons pad om het doodgrap te klaren. Want dan net zo is, alles duister is, o God. Oh, dan moeten we beleiden hebben van onszelf en van nature. Oh, dan verstaan we niet de dingen die in geest zijn God zijn zonder dwaasheid. Maar ook na ontvangende genade van duister duisternis. In het leven van uw gunstgenoten en in menigmaal, oh God. Daar zullen wij vanavond nog van horen, die woorden, Oliveren. Hoe kerk zo binnen wel duister duisternis verkeerd. En in de die van de ziel en leven waren, meer te hel is dan in de hemel. O, we vragen uit genade, maar we dan uit uw woorden weghoren, verklaren, en uw gezegende getuigenis. O, en in de wetten zalig het gelegen is. En dat u zelf vanavond nog zullen lopen openbaren aan ons en in ons. O, grote, want verder, wat alleen. Waar gij komt, is dat zal alles goed wezen. Want een dichter die ik heb gezegd, in 70. 70. Uw komst is de heer die het heil opmaken kan. En dan valt de mens weg. En dan wordt uw grote naam verheerd in uw eigen werk. Wordt jou weer gedenken aan de gemeente, kwam uw volk in al de weg omstandigheden. U weet alle dingen, heer. We hebben maar denken het gezegende. Hij is vers van uw opstanding. De vraag zal zijn in hun hart persoonlijk. Of de opstanding gaat gekend en onderkend en verstaan maar worden ook bij degene u mag ik en vrezen. was ze zeker delen van die opstanding maar. O, oh, zo minder maar ellendig en doodsgesteld zijn. Dus je gaat vragen, Heer, is je werken met een asiele leven van Moet je dan nog eens bevestigen, o oh God vanavond? Geef opnieuw nog thuis in de tuigens inderdaad waar is. En mag u grote namen in het leven uw gunst gunstgroten verheerlijk. In het losmaken van banden en knopen. En in het oplossen van razels die niet kunnen verklaren. En mag uit genade vragen aan hen die u nog niet kennen en die u nog niet vrezen. Die de natuur staat leven houden, oh God. Zet hem gewaar dat u dus wel bijna allemaal breken vanavond. Dat u gezekerd wordt dat geheiligd mag worden. En dat de kracht van de waarheid, Heer, o, oh, zo dan geluidelijk mag hebben, gelijk met de gelukkige Lydia. Waarvan geschreven staat in de oor bij Lucas in het boek der Handelingen. En de Heer naar de hart. O, die geslotenheid van zijn zijde, o God, voor uw woord en voor die koning hebben we hem En die almachtige, vrijheid mag naar daders heren. O, als je dan inbreekt in een mensen naar te leven, o dierbaar verder. Als het waar wordt voor de mens wat u zegt, u de paarden, was als de wind blaast, wat hij wil. En gehoord zijn geluid, maar ge weet niet van waar hij komt, of waar hij heen gaat. Alzo zo is die niet uit de geest van God geboren wordt. En die waar ik weten mag en beleven mag. Dat God een heilige, een vader God is. Oh, en dat mijn mensen diep gaan Misschien is het een groot zon dat hij God niet bestaan kan. Dat hij dan met de eeuwigheid treist en te verloren moet gaan. Als zij ziel die komt te redden wat de wordt derf. In de weg van een op bekering. Lieve heren, wil je dan van dan onze onderwijzer, onze leidsman willen wezen. In prediken en luisteren beiden. En dat de evangelie van de vrije genade Gods. In de nader werden de persoon zouden de zon uw levige lieden ook nog willen geven en te verkondigen maar te beleven in onze harten. Om de ware grond en de ware troost uit de gezegde opstelling te mogen verstaan en ontvangen. Maar u het genadig denken aan de wet te verhinderen van deze gemeente die niet konden opgaan vanavond. En ge weet alle dingen lieveren ook in omstandigheden. Mocht je daarin willen gedenken, genadig zijn. Mocht u uw woord nog bij willen brengen waar die al machtig er overal tegenwoordig. En mogen door uw geest die woord willen toepassen raad. Gedek het genade aan zieke mensen in de gemeente. O, het zijn korrels, zijn langdurig, lieve Heer, u weet alle dingen. Mocht u in uw nood de genade ondersteunen, is en aan af Gedek aan de oude mensen op reis in de eeuwigheid. En zo dicht bij de eeuwigheid, lieve Heer. En dan ik me al onbekeerd hoor, oh, dan die eeuwigheid. Heer, zou u mogen nog wel liever maken in een avond van het leven. Om nog als een brand uit een vuur te rukken. En u zelf in de te verheerlijken. En het aan ze naar hun maar ook naar een lichaam met al de ouderdom en de klachten die erbij horen. Op reis naar de eeuwigheid. Gedenk uit genade aan de rouwdragenden, aan mijn vele weduwe. En wezen en weduwenaren. En ouders die treuren over het verlies van diebare kinderen die ze verloren hebben. Gedenk uit genade God aan die onbekende zaken die wij niet in wezen, deze gemeente mogen we nog genadig willen voorzien. We dragen opnieuw onze jonge mensen, onze kinderen die thuis zijn, die hier tegenwoordig zijn en die nog zo jong zijn. En die in een wereld leven die in het boze ligt, zeg je woord. In een ondergaande wereld. Waar het ik vervuld wordt in de tijd waarin wij leven in de avond van die wereld. Dat de verborgenheid en werd vervuld wordt. Dat zonde geen zonde, maar het is uw God. Dat het werk van de bekeerde gelogen straf wordt en naast die gehoorde bekend wordt. En gij nog als een onverander Godheid In de volvoering van uw raad wordt de zonde met oordelen gericht op de wereld. En ook ons vaderland. Waar we God kunnen onderhouden toebrengen. O, van die kerk tegen een eeuwigheid geliefd gehad, maar uitverkoren om te leiden tot de zaligheid. Zie zo nog in geustig en naapels nee te heren. We dragen aan u op. Heren, uw knechten die uitgegaan zijn vanavond en gedurende uitgaan, om u herenige woorden te bedienen, wat nog mogelijk werk is. Zou het waarlijk beleefd mogen worden, wat er pas te beleiden mag, van onze bekwaamheid is het God. En geef dat afhankelijk leven persoon, wat ook handelijk liep, om het om te leiden met de geesten waar verleden zijn in hun ambtelijke bediening. En zou je de geringheid van nog willen gebruiken tot de verheerlijke naams En tot zaligheid des hier op reis in eeuwigheid. Wil je ook willen denken aan de oude dominee het Barneveld. weet hoe het hem gesteld is. Wel welk andere gisteren nog wel ontmoeten. O lieve ontfermer. Wat ga je hem gedenken dat is hier in het lichaam. Persoonlijk en ambtelijk. We zeggen liefde vrouw samen. In de weg en omstandigheden. Geef we de genade van de ware leidzaamheid. De verlogering aan onszelf. Ook aan deze weg en de omstandigheden. Om verenigd te worden door de wil God die alleen goed is. En mag je hem ondersteunen in zijn ziekbed. Mag ik ook geduldig om te laten blijken. Lieve ontfermer. Geestelijk en lichamelijk. Zelfs een dichter dat zegt hem. zal 41. En hier ondersteunen we hem op zijn ziekbed. En in een krankheid. Verandert in geestelijk zijn ganse leger, als ze van uw tegenwoordigheid blij geeft en hem die goede groei doet smaken. Wil je dan zo gedenken aan ons Te samen met al onze noden en behoeften? Van uw ganse kerk, voor de lengte en de breedte van de aarde, aldere weg en de omstandigheden. Ook met deze gemeente, met, met de kerkeraad, met de oude ouderen en leraar, deze voornamelijk met zijn vrouw samen in ons midden. O, het belen en dragen hem hier op. Vergeef ze niet en verlaat ze niet. En mogen we het werk der genade nog willen bekronen, wat hij aangevangen zet en voor zal zitten, tot het einde der tijden toe. Omdat hij uw grote naam in al die wegen en ook in uw persoonlijk leven mag worden verheerderd en verhoogd. Gedenkt dan zo uit genade en begeven, en verlaat ons niet. En mogen we ook vanavond in vriendelijk aangezicht en dan zo zoon weer even gelieden. Uit genade aan ons doen lichten. We doen het uit genade alleen om Christus wil. Amen. Geliefde, Dat is de man in het land van us. En we kennen hem wel uit de heilige waarde van God. Het is van hem gelezen, juist dat woord is, heer, hij heet Job. Tien kinderen hebben de man van de heer ontvangen, Zeggen in het graf. we hebben een vrouw gehad, die heeft tegen hem gezegd, zegen God en sterft. En zijn lichaam van boven tot beneden onder boze zweren. En de zelf die zweren met een pot scherf. ...in de as waarin hij zit, met gescheurde kleren. En bij hem zijn drie vrienden, drie bekeerde mensen. O, die niet vattig glidden, maar leren zo met die man handelt. Ze bedenken hem van uitgelarij en onoprechtheid. O, wat is een mens? Waar kan een mens terechtkomen in de weg van God? Die God voor zijn volk uitkiest om zijn werk te verheerlijken... ...en om zijn werk in hen te beproeven... En dan komt er heer terug bij die man in die omstandigheden. In die grote noten de lente voor ziel en beiden. Hier op 19. Dit is ons vanavond voorgelezen. We staat even bij stille overraspraak geleden. En hij zegt dan. Met een begeerte der ziel, wat hij van binnen beleven mag. ten aanzien van deze dingen. Och, al die mijn woorden toch opgeschreven werden. Hij wil zeggen, om ze niet te vergeten. of, of ze in een boek werden ingetekend. Dat ze met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouden Een sterke begeerde, die je uitdrukt, lieve geest lieve wat is een ziel waar ik mocht beleven van hem dan Want die grote god komt in het hart, in de waarneming van die op zijn hart, bij zijn de tegenwoordigheid, dus een geest. En dan mag die aan dit getuigen, want, zegt, het is een redengevend woord. Ik weet, mijn verlossen leeft. Oh, je op die mag gelieden geloven en een rare levende verlosser. En wie was die levende verlosser van geleden dat af zijn heer? Dat was God in Christus. O, dat was die grote eeuwige rechtvaardige God die zo al leren kennen. Welkom, wat maar de genade God in de beloofde Messias? En in de tijd van het Oude Testament gelieden. En dan lopen er Heer het hart van die man en zijn oog des geloofs. Voor de gematen van die beloonde middelaar. Die in een bij zijn grote noden en schuld alleen maar verlossen kan. En dan mag hij op getuige uit de volheid van zijn gemoed gelieten. Onder die omstandigen die we noemden. Ik weet maar verlossen leeft. En dat niet alleen oh, dat wordt me helemaal zo bakkelijk uitgesproken. Maar ik heb ook gezegd waarin dat bestaat. En hij zegt hij zal de laatste zijn. Die op mijn stal opstaat. En zei ze, dit mijn huid er klaar zal hebben, te vormen in de grond. Oh, mijn huid er klaar zal hebben. Zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Terwijl ik voor me zien zal horen wat hij zegt, gelieven. Hij beleidt de opstrenging der de doden. Maar hij beleidt ook gelieven opnieuw. Hoe dan gelieven in zijn geestgeretige zaal zal zij maar ook zo'n lichaam. Met zijn ziel verredig worden. En dan ja, met die volmaakte mens. In de reden het God aanschouwen zal, dat jij voor ik zien zal, zal de Heer recht voor me zien, zeg je op. En zien zullen waarlijk en waarnemen en omhelzen, en niet een vreemde. O, maar een bekende God. O, wat het waard is zijn en van al de kerk des Heeren, zullen geen onbekende God ontmoeten. En mag je op een levend getuigenis dan afleggen vanavond? Uit kracht van de opstelling van de beloofde middelaar, de messias die eenmaal komen zou. En die met God zou verzoenen maar haren met dan zoen Maar ook, Oh, wat om meer, wel eens een kracht uit de doden opwekken en opstaan. En daarom mag je dat getuigen leggen Dan wil ik voor me zien van die de vreemde. Met verlangen der ziel. En mijn nieren zei op. Mijn inwendige delen. Die verlangen zeer in mijn schoot. O mijn getuigen, mijn gelieden, luister goed. Dat heilige woorden Gods. Door de diebare geest opgetenkt. wordt de kerk van alle tijden. Van de zekerheid van zijn geloof. In dit ogenblik. Van het uitzien van zijn hoop. Die niet zal worden. Maar wat nog meer. Ook van het en de liefde. En dat die grote God. En dat is een zalige gemeenschap wel nu. Hoe ik op die genade ontvangen heb geleden. Hoe de Heer die genade lachte gemaakt bij hem. En niet alleen bij hem. Maar bij al zijn volk. Uit kracht van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Daar staan wij vanavond dat hier een stil. stil. Er gewint de stofferen over denken in zondag 17 van de catechismus, zondag 17. Maar lezen naar de zondag 17. Vragen dan vers 45. <coughs> Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstelling de dood overwonnen. Dat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstelling van Christus. Een zekere pand van onze zalige opstelling tot zover. Wij staan stil in de aantal van uw bij het nut... Van de opstanding van Christus, ten eerste. Een geschenk uit gemade van een overwinnaar. Ten tweede de kracht van de vorst levens. En ten derde het onderpand van de middelaar. Zoals dus we stilstaan vandaag, in ons 17 van ons troonsboek, dan bepalen wij bij het nut van de opstanding van Christus. En was dat de eerste stil bij het geschenk van de overwinnaar? Die de dood overwonnen heeft, Christus we de kracht van de vorsterslevens. En daarbij bij het onderpand van de middelaar. Maar eerst willen we samen nog van hem zingen met de oude kerk. Psalm 56, dan het vijfde en zesde versie. Waar David zingt van die God. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf in zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God, er zijn vrees gestoord. Wat sterveling zou mij schenden. En ook het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood, en gericht mijn voet als het nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schilder aan een nood, gij hebt mijn smart verdreven. Zet de versen vijf en 6 van psalm 56. De solide op reis naar de grote eeuwigheid. We hebben staan de vorige rust dat met gezinkende van de opstanding Christi. En vanavond hebben we het hoofd bij de nuttigheid ervan. voor de kerk zoals die verwoord is in zonne van een stroosboek. Bij de overdenking in gisterenavond en van nacht. en van morgen vroeg. kreeg zo'n betrekking op dit inhoud. Dat ik begeerde, die zondag vanavond in uw midden te mogen prediken met de hulp des Heeren, waarvan we maar diep en stijl afhankelijk zijn vanzelf, zelf. Om de dierbare inhoud die onze vader de verwoord hebben door dat geesteslicht licht wat ze erin ontvangen hebben. Over de gezegende opstelling van de middelhaarde. Wat is dat een heilige waarheid geleden? Wat hebben ze woorden gekozen over zaken die ze door leefte van God geschonken gekregen hadden. Om ze weer te geven aan het nageslacht. Of het inderdaad een praktisch leerboek zou zijn. voor de kerk des heren die naar haar leven zou. En daarom staan wij die inderdaad vanavond stilgeleden. aan de hand van zondag 17. waar hij vraagt. en die ene vraag en antwoord. meer zijn er vanavond niet. wat nu als de opstelling van Christus. dan moet ons direct opvallen. mogelijkheden waarom hij dat zo stelt. ...van zondag 18. en andere zondagen begint hij altijd met de vraag. wat verstaat gij daarmee de opgevaren ten hemel bijvoorbeeld. Daar spreken onderwijs vanavond helemaal niet over. Hebben niet over het feit op zich van de opstelling uit de doden? Dat hebben we wel opgemerkt bij het lezen. Maar hij spreekt eerder over de nuttigheid. Hoe komt dat? Mijn geleerd was onbetwistbaar in de tijd toen onze vader leefde en toen geschreven werd. Er was geen verschil van mening in de kerk in het algemeen over de leer van de opstanding van Christus. Wij zeggen nogmaals, die werd niet betwist niet, niet beregeneerd. En daarbij zijn die vraag maar direct aan het hart gelegd vanavond. Als je dan uit de weten mag. Met grote zekerheid dat de Christus inderdaad opgestaan is. En die alleen beschreven in het woord van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament. Maar dat er weer de getuigen, wat je in het schouder en hebben. Al die getuigen die genoemd zijn in 1 Korinther 15. Al die mannen en die vrouwen. Dat was ook gepreekt, zeker wel hier in deze kerk. Maria Maddalena en de vrouwen. En Thomas. De discipelen en later Paulus, de weg naar Damascus, ze hebben allemaal, allemaal aanschouwd. schouder. Oh, die, dat, die hebben ze in de leven geopenbaard aan hen. Als ze dan opgestaan voor zijn leven. Oh, en dan mag ze van aandacht, gaan oh, niet, ze een aantal zwaar aan voorbij. Ook al die zeggen dan, als nou het antwoord ten neer, door zijn ze en dood overhoren van de waarheid. Ook oh, de dood overrollen. En dan mogen we nog een beetje stilzagen, wat is dan een dood? En dan weten we allemaal dat we samenhouden, jongens, wat is de dood? En in Gods woord bedoelt, ik het woord dood. En dan moeten we zeggen, geleden, wat men minimaal zegt bij een begrafenis, dat betekent Gods rechtvaardige oordelen over onze zonde, over gerechtigheden. Want die dood, die vinden we al in Genesis 2 genoemd, gelieden En God het dood bedreigt. En dan en even, toen ze stonden in de staat der volmaaktheid omdat de Heer sprak vers 17 van Genesis dus 2. O Adam en Eva. sta u vrij om te eten van alle bomen want die is een hof. Maar van deze ene boom van gehoorzaamheid en proefgebod zult u niet het eten. Want vandaag, als u daarvan eet zult u een dood sterven. De dood. En dan zeggen wij: God rechtvaardig oordeel. O, niet aan andere mens verkondigde staat de rechtheid. Als die God ongehoorzaam zou zijn. Dan komt die dood vandaag geleden. Oh, wat de ben je net. Nee, je de vraag om gaan stellen? Is die vraag als ze stelt door hun leven? Heer, waar komt een dood om hun leven vandaan? Want het is een zekerheid waarheid. Als God in mensen leven komen geleden. Oh, dan begint de andere daarmee. Oh, dat die mensen moet gaan sterven. Als het er misschien vijf jaar oud zijn, of tien, of vijftien. En dan moet hij gaan sterven. En God ontmoeten, en dat kan niet zoals hij geboren is. Hij vrees onmiddellijk voor de dood geleden. Als de mensen waren ingeschapen, dat is een grote heilige waarheid. Hij kan voor God niet bestaan hij is een zonde nog een rechtheden. En daarna de dood. En dan werd gewoon onderscheid anders de dood en drie lijken geleden. Dat is naar de woorden, Gods. Zij zeggen dat ze bereikt hebt. O een tijdelijke dood voor het lichaam. De geestelijke dood van de staat, als mensen vanwege de zonder ongerechtigheden en de eeuwige dood. Als de eer die genadig verhoedt, eeuwig buiten God en zijn gemeenschap onder Gods ongeloeven. En nu het grote wonder, dan wordt hier gevraagd, geleden in nu de opstelling van Christen, en dan antwoordt ten eerste. Oh, dat mag ze helder weten en verklaren, de leven geleden. heeft hij dus een opstelling de dood overwonnen. Wat een heilige waarheid. Wat leggen onze vader het fundament direct geleden boot? Waar kan een geleden nuttiger niet die uit voortkomen? Oh, ten eerste dat de middelhaarde voor de is de dood overwonnen hebt. O, hij heeft een dood gedood, is een bloedig leider, is er van het kruis. En hij heeft niet alleen de zaad aan de kop, maar een dood gedood. Hij heeft het leven geleden overwonnen en het leven gegeven omdat er zijn uit genade uit delen, de dood overwonnen. Hoe dan? En dan weten we het geleden, en werd van leidende gendalen gehoord. Zo werd een dood waarlijk overwonnen. Oh, wat is het sterker dan een dood? Als dat voor de mensenkinderen gaat, niemand. Dan moeten we alle sterven. We zijn natuurlijk de dood allemaal onderworpen. Maar nu het grote wonder waarom hij dan de dood overwonnen heb. O, je was toch niet alleen die een mens zoals wij mens zijn. Nee, hij was juist een verrachter en eeuwige God. Doet de dood, zeg ons woord, niet gedaan heb. En het leven, het eeuwige leven, onverdefelijk en dat licht gebracht tot een alle eeuwigheid. Dat is een heilige waarheid. En daarover spreekt naar geleden, onze vader in onder zeven van ons troostboek: de dood gedood. in de dood is een kracht beroofd. En De prikkel van de dood genadig weggenomen zullen horen vanavond. Hoeveel lieden? Hoor je wat ik zeg? De prikkel van de dood weggenomen. Oh, die prikkels van die dood. Ook de ontvangen genade, leven als worden ze bedreigd. Worden men wel aangevallen en bestreden. Oh, dat is door die prikkels van de dood gaat. Maar de oorzaak van die dood, en zomer, die heb hij juist weggedragen. Gelijk vanavond horen zullen. En daarom terecht in de eerste plaats. Heeft hij dus een opstand de dood overwonnen? Hij is een overwinnaar over de dood. Als eerder gedacht de het geschein van de overwinnaar. Maar dat hadden we in geliefd voor de kerk, dus Heer, de dood overwonnen. Dat hij alleen maar straks gelieven sterven in de Heer, dat niet alleen gelieven. O, de dood overwonnen betekent dat de geest kan dood overwonnen. We zijn geestelijk van nature dood. En nu kan die grote God een genade gaan verheerlijken en een dode zondaar. Oh, die moet er van hem afgevallen is. Oh, als die dood niet overwonnen is, nou oh, is die in de middeleeuwen eerst genade gewromen. Oh, in de oorzaak van een doden onze zonder, onze gerechtigheid, zijn genade verzoend en weggenomen. En daarom kan die grote God genade aanvangen en genade gaan verheerlijken. In het hart van verloren zondaar, en dat vrijmacht en verkiezend welwagen. Oh, dat is het antwoord van de katholismes geleden. O, oh, wat een wonder. Als het kracht van die werking, van die geest. En dan gaat dit offer van de Heer Jezus Christus in zijn opstanding. Een dood, mens van dood levend gemaakt wordt. De eerste vrucht, zeggen wij. Als het dan waar geworden, worden Heer vandaan. Wat de zagen mag voor die tijd. En dat de uren komt en dat is persoonlijk het leven. En die is nu wanneer doden zullen horen stemmen van de zonen gods en die zullen gehoord dat we die zullen waarlijk leven worden mensen die als een doods hebben opgewekt het kracht van de dood van de middelaar. Mooi je dat verstaan geleden mag je dat weten uit je eigen leven moet je deze naar de eeuwigheid zeggen van dood levend gemaakt heb je de leven van de kracht van ons geest dat de arbeid Christi van zijn overwinning van de dood waar ik ervaren nu had een leven Ken u een eerd tijd? O, oh, dat is ook een persoon een persoonlijke ziel en leven. En we verdienen de oorzaak van die genadige zaligheid, van die genadige verandering, van die wetengeboorte uit God. oh dat is een dood van Jezus Christus. Want hij heeft een dood overwonnen En het leven en het hebben aan het licht gebracht. En dan kan hij meedelen het genade aan ellendige armen, zonder en zonder russen. Vandaar die boodschap. Magalieden, we zijn er meer geleden. Ten eerste heeft u de dood. Dus dan opstond het dood of En welk een doel dan? Ongeveer, want dan hebben ze hier een volgorde in de orde des huils. Dat is nog 17, Een kleine sommige met een klein antwoord. Wat mag eens de heilgeheime verstaan die hier geopenbaard worden in het woord. Maar ook gewerkt worden in het hart van onze kerk. Bevriendelijk, onderwerpelijk. Luister maar. Hij ga verder op dat heer ons rechtigheid. Gerechtigheid. Wat betekent dat woord gerechtigheid? In de Bijbel, dat gaat over een avond, dat gaat over het eeuwige woord Gods. Gerechtigheid. God is recht. En hoe is de mens geschapen? De mens. In de staat de rechter, de rechter God. Hij was versierd gelieden boven alle andere schepselen met het beeld Gods. Dat hield in, dat weet wel, ik wel, kategorie de ware kennis van God. Zonder enig gebrek. Ten tweede, gerechtigheid. Daar gaat hier over. En die gerechtigheid, dat was een deugd van God. En dan kwam de geschapen mens overeen. Ook met de deugden van die grote God die die afschaduwde in de geschapen mens. In het beeld Gods waarbij hij versierd was. O, die kwam overeen met de rechtvaardigheid Gods. Gerechtigheid. En dan weten we wel, God is rechtvaardig en blijft rechtvaardig. Hij is volmaakt rechtvaardig. En onveranderlijk rechtvaardig. Anders zou God geen God meer zijn. Dat zijn zaken die we ook een vriendelijk onderwerp hebben geleerd in het hart van de kerk. God, dat zijn zeer ernstige oorzaken van overdenking in het leven. God is rechtvaardig. Wat houdt dat er eens dat hij rechtvaardig uh, is? Wat weet ik eigenlijk daarvan? Ook en we denken aan een dichter 3 die God vruchtig was. Hij die uit de diente van een nood God liep. En die waren elkaar varen en kennis van deze zaken. Hij roept het uit. O zo Geer, ongerechte, ongerechtigheid, de ongerechte de gaten slaat. Dat ik van u afgeweken ben met mijn zonde. En zeg, o oh, Heer, wie zal het nou voor u bestaan? Of hij wil zeggen, niemand kan de huur bestaan. Niemand. Wat een waarheid. Over die gerechtheid gaat, vanavond de God is recht. En hij blijft eeuwig volmaakt recht. En dan zeggen onze vader, dat hij ons, en dat zullen we staan geleden in de middelaar, dat de dood is opgestaan. En die de dood overwonnen hebt, Dat hij ons, de gerechtigheid, die hij door zijn dood ons verworven had. Hoor het? De gerechtigheid. Dus de gerechtigheid van God die onmaakt is. En die hij, niet wij. Door zijn dood voor ons verworven had. Die gerechtigheid die heb hij verdiend. Dus laten we verstaan. Dan zijn we bij het hart van het evangelie. Van de boodschap huis is voor een mens die alleen zonder ongerechtigheid is, wat God de mens brengt. Omdat het woord een dierbaar goudklein nood zijn, hebben we gezegd met de overdenking, een gouden klein nood. Dat hij een volmaakte gerechtigheid is in zijn persoon, Wat in zijn genade, welke hij verdiend heeft, gerechtigheid verworven. Dat de mens die nooit meer God God bestaan kon in de eeuwigheid. Een bestaansgrond van in de arbeid van die lieve, gezegende Borg en zalig maakten. Dat is alleen geleden. Wat de heidige geest al te zijn en waarlijk controleren, te leren. dat er zijn gerechtigheid voldoende en is bij de Heer. Dat is alleen een volkomen overhanden. Daarom geeft die grote die wat de heidige geest en mijn schulderaf van God gemaakt hebt. Als je hem overtuigd hebt van een ongerechtigheid en zonde. Dat je voor God niet bestaan kan in tijd of eeuwigheid. Wat geeft hij dan? Als de dan verdere werk met zijn ziel het hart. Als er geen weg meer iets van uitkomst. Als God alle andere wegen afsnijdt. Waardoor de mens geholpen zou kunnen worden. Dan geeft de geest des heren die die middelen gaat verheerlijken. in zijn lijdensgangen. In het hart van de overtuigde zondaar, Een honger en dorst. Zegt de Heer Jezus. Naar de gerechtigheid. Als de Heer Geleid weg gaat. We een we van verlossing met God vandaan. In die andere. In die gezegde persoon. In de middelaars. Dan vangen ze bij het hart door de werking van de geest. Is Heer een honger en dorst. Naar de gerechtigheid. Die naar een maar de gerechtigheid. Die enige gerechtigheid. Die hij wil maakverdiende te verworven hebben. Dan wordt het een grote levenszaak. en daar hoe kom ik aan die gerechtigheid. Je hebt al kennisgemak met het woord gerechtigheid in de weg van ontdekking en ontbloting. Over zou ik je de vraag maar stellen, nou, wat weet u van deze dingen af? Want ik denk aan een man die u wel kent. Uit de kerk van Maarten Luther. Een man die door zelf arbeid was als een diepere geest in de weg van ontdekking en overtuiging. Door die zonde van God gemaakt geworden is. En door die uitschreeuwde. Oh, dat die vijandig wordt als hij hoort het woord van gerechtigheid. Hoe is dat in uw leven? En we onze vijandschappen leren kennen. O, onze vijandschap tegen de weg van gerechtigheid. Oh, dat mensen dat zwaar niet uitkonstanten al te spreken over gerechtigheid. Dat is een harde waarheid. Dat zijn de beste overtuigingen. Om een mens geheel te overreden in zijn ziel. God is recht. En het blijft eeuwig recht. Dat de mens verwaardigd worden mag. Om het in die weg van God te verliezen. En de Heer rechter en hebt, toe te mogen kennen geleden. Zoals de dichter zegt, de Heer is rechter als een weggewerkt. en werk. En dat is David in de U doen is reidingen van rechtvaardig. Gerechtigheid. Luther zei, ik haatte dat woord omdat die verstanders naar het leven, dat God recht is en blijft. Dat dit het dat hart is van de evangelie. Dat de gezegene zoon God, de eeuwige zaligmaker. Een volmaakte gerechtigheid verdient en verworven voor de zijne. In een verleidelijke en datelijke gehoorzaamheid. Dat ze begeren gemaakt worden daarna en hongerend dus ze naar die gerechtigheid. Hongelieden, uit genade daarmee verzadigd, te worden. het de heer Jezus. Hij bespreekt zal zadig die honger en dorst. Naar die volmaakte gerechtigheid. Naar dat offer. Wat Gods nieuwe zoon brengen zou aan zijn vader. In de weg van zijn lijden en zijn sterven is een kruisdood. We dus zeggen, nou, man, dat is het hart van de Evangelie. En maakt dan de vraag die hij stelt: Weet je wat die gerechtigheid betekent in uw leven? Gerechtigheid. Dat God dan zo door zijn geest werkt, de arbeid van Christus, in het hart van een zondaar. Dat die zonde komt naar de kant van God. We hebben van nature lieden. We hebben vallen mensen dan heen. Dan vallen mensen aan alle tijden, maar geleden niet aan Gods kant. Maar dan valt hij aan zijn eigen kant. En hij is in het paradijs van God afgevallen in zijn eigen toeval. Ontzettende waar bij de waarheid. Maar als God is, zeggen nadat we zijn geest, Dat arbeid Christi. Christus komen de mensen leven, dan gaat in mijn arbeid om aan Gods kant terecht te komen. Om het met God eens te worden. Volmaakte gerechtigheid. Dan gaat hij de heilige geest de weg ontsluiten. Van de Heer onze gerechtigheid in die middelaren. Luister. Dan gaat die belofte, de van de Heer, die we kunnen vinden in Jeremia 23. De dien dagen belooft de Heer aan zo'n ellendig volk. Zullen David een rechtvaardige spruit verrekken. Die zal konings en de regeren. En hij zal rechter rechte en doen op aarde. En deze dagen zal Juda verlost worden. Gods volk. En dan zal Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn. Waarmee dus zij hem zullen noemen. Toch aan, Want dan zal ze verstaan waarom hij nou hun zaligmaker is. In die naamgeving geven zelfs de ouderen, de Heere onze gerechtigheid. Ook al daar spreken we dan onderwijs over in ons 17. En zeggen er nog wat bij. Die hij door een dood ons verworven had kon de lach laten maken. Dus die hij door zijn dood ons verworven had. En waarom dan? Omdat hij geleden leidende en stervende. Aan Gods gerechtigheid volkomenlijk betaald hebben. Dat u uit zesde in het zesde kruis hoort. op golf Net in drie uur ik duisternis. Het is volbracht. Oftewel, het doel, vader, is bereikt. U hebt een volmaakte gerechtigheid van mij ontvangen. Dat is dat geluk. Dat staat er. Die ons te gerechtigheid door zijn dood ons verworven had. En dan. Een comma en kon deelachtig maken. Dus nog begrijp maar geleden, daar gaat het nou over een mens. Dat ik persoonlijk die te deelachtig gemaakt wordt. Niet staat dat wij dat moeten geloven. Al is dat geleden een heilige waarheid. Maar er staat dat hij als de gerechtigheid niet alleen verworven hebt. Maar ook geleden hij is een deelachtige maat als de en woord in mijn leven. En dan is de vraag, de laatste vraag, van de eerste gedachte. Wat weten we daarvan? Is die gerechtheid waarlijk voor ons verstaan en gezien en verworven door middel En maar ook persoonlijk. Is die aan zijn lachten gemaakt? Hebben we deel mogen gekregen van genade, godsgerechtigheid, die even het liefde zo verworven heeft, Toch op de vage lieden? <coughs> Maxine zegt terecht, nu ken ik die waarheid. Zo diep was geweest. ...dat die Christus alleen maar gerechtigheid is. Oh, wat een hele waarheid. Dat is die gerechtigheid ons geschonken en te lachen gemaakt waardoor... ...ongenheid uit de hand van de rechters die samen dan gegeven het hart van een arme verloren zonder Die God van het einde is een lieve geest... ...die niets meer anders over heeft alleen maar ongerechtigheid en zonde. ...en die moet sterven en verloren gaan we weer terechtvaardig door de God... Over de zulke gelieden predik hij. Een volmaakte gerechtigheid is een lieve zoon. Die heeft de zijde schenkte gemaakt. en de lachter bij zijn geest. De rechte vrucht van de opstand aan Christi. O je dus de groot ons verworven in kon dit lachter maken. O, wel een groot wonder was gods genade. Dan ontvangt de zondaar luister goed een toegerekende gerechtigheid. Dan komt er van mijn werk niet in aanmerking. Hoe groot is dat? Ogenblik dat mijn werk van overal buiten gesloten wordt. Waar ik zo graag werk dan tevoren. Waar de mens zo graag zelf een gerechtigheid zou aanbrengen voor de Heer. Ogenblik dat is een heilige waarheid. Van een groenbeker top. We liggen wel natuurlijk onder de heers van een gebroken werk verbond. En dan willen mensen zelf werk gezelligheid. zaligheid. dat een grote dwaasheid van nabij zondaar. Die leren zijn wel kennen en verstaan. God wordt alleen verheerlijk in zijn eigen werk. En dan volgt troost en vrede van ons volk. Die leggen alleen in het arbeid van de Niet in het arbeid van de mens. Daar kan maar een mens niet meedoen. God brengt zijn volk aan het einde. van de werken van de wet. En dat is Christus. Door rechtvaardigheid in die geloof. In een weg van de oefening. Want zalen maken we geloof. maar zeg kom niet want dat geloof dan? En dat wel naar de woorden God. Hij zegt het is een hoofdgenade. Hij zegt, maar het is ook een armmakende genade naar de waarheid. Ook al het zware zal hebben geloof ik een armmakende genade. Een genade waar een ziel had honger en dorsten naar die, die middel uit zijn gerechtigheid. Maar waar hij in de weg kan ontdekken een rapzadige lens zonbaar. En die waren gaan beleven waar alle hoop mijn gans ontviel. En niemand zorgde voor mezelf. Die onze gerechtigheid in het hart van zijn volk kunnen warachten. Vooral waar een kerk. Ogelieden van een berg. Dan zeggen wij dat het vak die kerk een toegerekende gerechtigheid die hij verworven heeft. Die God uit genade zijn het toeweten schijnt. Wanneer? Voor wie is die gerechtigheid? Voor wie is die gerechtigheid en En dan weet ik alleen hoe de katholisme opgesteld is. Die is voor de ganse kerk des heren. Voor al het ware volk. Maar dat is wat anders dan om die zaken te beleiden, en om die zaken onderwerp te maken. weten. O, die God die bereidde zijn geest en weg om die zaak onderwerp te leren kennen en verstaan in zijn leven. Dat geloof ook geliefd voor die volmaakte gerechtigheid. Wat is een eigenschap van het werk der genade? Om te hongeren door ze naar die gerechtigheid, naar dat volbrachte werk, of aan de gezegende middag waarin God eeuwig zal verheerd worden In alle eeuwigheid. En de de zaligheid straks, de genade is als het fundament. Wat is een dood verworven waarbij zijn leven zal schenken aan al zijnen. Maar het eerste teken van leven, wat een kind van haar als je een doodstad opgewekt, is een vrucht van die toerekenende gerechtheid van Christus, Zoon God. Die heilige en de vader is nooit het bewijs aan een vuile zwarte zonder. Daar waren een grote genadigheid van een inhoud, hebben die woorden die ze hier zeggen, en ons kon die lachtig maken. Die gerechtigheid toerekenen en schenken. Dus nog je dan iets wat anders om kennis te krijgen met een toegerekende om een geschonken gerechtigheid, een geschonken gerechtigheid, bij treuzel 23. Als de vraag gesteld wordt, wat baat het u nu, dat gij dit alles waarig gelooft, dan mag de ziel zeggen, die de Jacob door dat ik je. In Christus voor God rechtvaardig ben. En daarom mijn erfgenaam van het eeuwige leven. Dan is die toegerekende gerechtheid. Luister goed. Een geschonken gerechtheid. voor mij persoonlijk. Dan is de ziel een rechtse ding geweest. In de zielen leven. Dat de grote God hem vrij sprak. Van schuld en straf. Om de angeloedzame gerechtheid Christi. Dan zijn er de armen. des is geweest. Hier hebben die middelen allemaal omhelzen. En ontvangen. Oh, die hebben hem ontsloten, gelijk Thomas. Mijn Heer en mijn God. En hebben ze uit de handen van die rechter, God de Vader. Die rechter het persoonlijk ontvangen. En dan is het waar geworden, wat de profeet oprofiteert Isaiah. Dat is de vrucht van die gemadige toediening. Ik ben zeer vrolijk in den Heer. En mijn ziel verheuzen in mijn God. Want hij heeft kleven, de kleding des huils. En de mantelderre heeft hij mee omgedaan. Dat is de lachtarmakking van die goddelijke gerechtigheid van de middelaren. Tweede gedachte de kracht van de vorsterslevens. We lezen nog meer de gedachte. Ten andere en worden we bij hem, Dus een kracht opgewekt tot een nieuw leven. Oh, wat een grote genade. Een doorgaande genade van de Heere. Oh, dus een opstandige kracht. Maar de getuigen in het woord is heren van die zaken gelieve de kerk. Over van een arm volk is zelf met al die ontvangen genade. Een arm en ellendig volk. En dan door zijn kracht. Ten tweede, de andere, wordt ook wij door dus zijn kracht opgewekt. Tot een nieuw leven. Tot een leven uit God. Ook alleen uit mijzelf, eigenlijk alleen maar een leven uit de wereld. Uit de natuur. Uit vader en moeder na nou, moment dat leven straks even verloren gaan. dan wordt het even gewonden gevolgen van die dood en opstelling Christi. Die ze dood gewonnen hebben. En die het zalige leven, Gods waar van de verdiend en verworven heb. En dan ten andere, leven, ook wij, als ik dat opgeroet, door een nieuw leven. En leven in de vrezen Gods. Om de zonde waar ik te haat en de later dan waar het is. Dat God die ze volgen allemaal leren, verstaat. Al als God hem hen de rechtheid toerekent. Als jij dus een geest vernieuwt, een beeld Gods herstelt gaan ze alle zonde waar ik haat en vlieden. Dan wordt het dat alle zonde. niet dat 95%, maar dat alle zonde heen uit. Kunnen ze daar volhouden in die weg, o gelieden. Dan moeten wij er ook bijna zeven, maar wezen, Gods Woord. Maar wij doen het. Wat het beleid is van de kerk en de ervaring van de kerk. Het goede dat ik niet wil, dat doe ik. Dat doe ik niet. Maar het kwaad dat ik niet wil, dat doe ik. Dat is alles met samenhang. Oh, een oude mens en een nieuwe mens. Dat is de strijd van onze kerk hier op Daarna, in de paarden. Daarna, inderdaad, een leven. vanaf het eerste begin, worden ze alle zonde vijand. En ook kan de mijns dan gaan beleven wat hier staat. Terwijl het luisteren staat dat hij, de anderen worden ook wij door zijn kracht opgewekt. O arme ellendig volk van God. Daar ligt de bron van uw leven. Bij de adem en bij de voortgang, Zijn kracht. Ik mag ik een voorbeeld aanhouden. Het de heilige schrift wat u weet. We denken aan een man die heet Zuilus van En Die heeft getuigd van die eerste zaken die we daarvoor noemden. Dat hij inderdaad alle schade en de Om de kennis en de uitneemendheid van Christus zijn Heer. Omdat hij ook al die dingen schade en heeft. Als je dat allemaal verteld hebt, wat hij mag ontvangen en ervaren. Dan hij overnieuw. Een antwoord gaat ons, tof die over overdenken nu. Hij zegt, omdat ik hem kenne. Een doorgaande kennis van de middelaren. En de kracht zijnder opstamming in de weg van de heiligmaking. En de gemeenschapsleiders, en leiders, zijn doodgelijk vorm Dan wordt de weg van de borg, de weg van de kerk. De ondergang van het zonde in de oude mens. En de opslag Christi van de nieuwe mens. We hebben de beantwoording geleden, de schriftuurbeantwoording, maar wat hier gesteld wordt, de andere wordt ook wijd door zenkeren opgewekt door een nieuw leven. Dan moet een mens alle krachten verliezen, ook na van genade van zichzelf en in zichzelf. Wel, dan had hij kerk erop wijzen. Het is een leven uitgenade. Ten einde toe. Sterren van de zonde en ongerechtigheden. afleggen wat de oude mens. De weg van de waarachtige bekering. Waarin bestaat de waarachtige bekering? In het afsterven van de oude mens. In de opstanding van de nieuwe mens. In de, de waarwording, min of meer. Luister goed dat ik nu zeg, heb je voor me aanzien. In de gevaarwording. oh, in de opstanding van de oude mens. Of niet, Volk van God. En in de ondergang van de nieuwe mens. Zover komt het mij allemaal. Hoor je wat ik zeg? In de opstanding van de oude mens. En in de. Dat is wat gediet. De werden waarachtig bekeerd men moest sterren van de zonde in de waarneming zonder de god blijven ze daar nu ruiken wat die gaat van ik heb het zonder ongerechtigheden dan er inderdaad een naakte zonde van over ook die die verstaan en kennen voor het werk van die die waren middelaren die ook in de weg van de heilige making zijn kerk wordt gegeven tot heiligmaking Heilig maken. Wat betekent dat Dat betekent afgezonderd worden van de zonde en de ongerechtigheden. En geheiligd tot de eer en dienst van Jehovah. Omdat dan wordt het beeld God niet alleen geboren. Maar bevestigd dat voor ons arme volk. Dan wordt het ware in de leven geleden. Wat er staat en zegt van. Ja, drie de Heer zal. Ik zal mezelf een overblijven in het midden van dit land. Een ellendig en een arm volk die zullen. O, door de genade gods van Christus. Ten Heere vertrouwen, als hun een enige grond, ook in de weg naar de prachtige bekering. We staan nog te zullen bij de laatste gedachte geleden, maar eerst zullen we samen zingen. Maar het zat dat een dichter van de net op Psalm 56, nu 43. David, hoe dat leven beleefd wordt hier op aarde. Zend hier uw licht en waarheid neder, en breng me door je glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimmen mijn bange ziel gereden ten bergen van uw heiligheid, waarbij uw gunst verbaait. En het vijfde. Wat dan mee om voor die kerk is hier op aarde en het donker, mijn ziel. Hoe treurt God dus verslagen. Was zij het gewoon rustig in uw lot. En wat er verder valt, in het derde en het vijfde van Psalm 43. <tie> Onze derde gedachte. Het was het onderpand van de middelaar? Ook niet het onderpand van ons geleden. Maar het onderpand van de middelaar. Als het gaat over een gezegende opstelling van de doden. Daar staat gerecht in. Antwoord. Ten derde is onze opstanding opstelling van Christus. Oh wat een heilige volgorde zijn. We, nou, en ik zeg nog een keer. Wat een heilige volgorde. Hebben ze verstaan. Wat de bron van de zaligheid is. God is de bron van de zaligheid. En Jezus Christus is de oorlog van de zaligheid. En daarom terecht. ook zeggen ze terecht. En dat is ons de opstanding van Christus. En de dode zeker pand. Onze zalige opstelling. Denk maar aan de van Job. Die man in de oude leden. 2000 jaar voor de geboorte van de middeleeuwen Het die geest van Christus. als Job geopenbaard is later. Ik moet het even gaan zeggen, maar we hebben vanavond over 80 uur kort. Dat zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Dan zal ik met een verheerlijk lichaam van God ontvangen, met een gewassen ziel. De welke ik voor me zien zal en niet een vreemde. Waarom die mag zeggen, mijn hier verlang is hier in mijn schouder. We zeggen een onderpand van de middeleeuwen. Dan is die opstelling, wanneer je uit de doden, de oude en de jongens samen. In zekerheid arme armenlendig volk van God. Dat je straks het gedaan. Eeuwig zal worden zal. Omdat hij de verdiende verworven heeft. En dan mag je dat nog in je leven weten. Uit kracht van de verstaan van die opstanding. Wat nut u de opstanding van Christus. Al je, voel je daar niet aan waarmee bedoeld wordt. Dat dat betekent de goedkeuring van God de Vader. Voor het werk van zijn lieve zoon. Terwijl zijn zoon de dood opgehaakt heeft omdat ik denk alleen deze weken, als ik het al lees in de in stel, bij de brieven, dat God bevelt in de hemel op die paasmorgen aan die twee heilige engelen, die troongeesten, die moeten moet naar beneden toe. Die moeten de steen afwendelen van deur van het graf. Dan gaat het over die goedkeuring van de heilige hemelrechter. Dat de schuld van de wolken een boek gedaan is, dat die geen van hun zonden aan O, arme Paul van God, wij hebben me helemaal niet zo kunnen geloven van de heilige waarheid. Als de vrouwen er met de graf kan, kan zien dat de steen afgewenteld is. Dat de zaligmaker opgestaan is. Geen waar niemand bij geweest is. Dan alleen die heilige engel, die troongeest, die het aangezegd hebben geborgen, verborgen voor hem, toen hij uit uitging, de dood overwonnen. De goedkeuring was een vader van heilige in de hemelrechter over zijn werk hij hem verbracht. Oh, en daarom de grote troost hier. Ten derde. Zoals de opstand van Christus is een zeker pan van onze zalige opstanding. En dan staan de mensen er nog voor, gelieden. Dan moeten de mensen nog sterven. Dan moeten de mensen hier de tijdig aan hebben ook geschiedt. En waarom moeten ze dan sterven? Om van alle zonden overblijftig af te sterven. Maar de prikkel is voor en genade zijn dood weggenomen. En waarom? hebben we daar het Omdat hun schuld genadig verzoend is. Daarom is de prikkel van dood weggenomen. Daarom komt Paulus schrijven, mijn gelieden. In 1 Corinthians 15. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Want die prikkel is weggenomen te verzoend lijden en sterven van de nieuwe zonen gods. En dat is af en Gods recht voor mij bevredigd. Want de heer, dat was een grap, dat is daarin geblust. En dan vindt hij een gunst en niet een wraak zo lust. En omdat hij weer gebaand is bij God, van naam voor de arme kerk, God dan bestaat hier die beleidnis. Van dierbare zalaam, maar geloof geloven van de arme kerk, ten derde, is onze van Christen. Een zeker pand van onze zalige opstanding. En dat geldt geestelijk, maar niet lichamelijk. Dus dat de ganse kerk levend maken door woord en geest. Dat is de weg. Om een mens levend te maken. Zo doe je dat nu nog. Ogen leven maar geestelijk leven, maar uit de dood staat. Maar ook geestelijk, ook maken lichamelijk. Bij de jongste een dag. Als ziel en lichamen zullen gereinigd zijn. In de gereinigingskamer van het graf. Ongeveer een eeuwig volmaak voor God zullen staan. Tot in alle eeuwigheid. Die mens die God uitverkoren had in het begin. Om juist in hem als het grootste scheppel te worden tot in alle eeuwigheid. En dat troost voor de kerken gods. door dat ik voor me zien zal. Dat de kerk terug wordt door een weg van verzoening en voldoening. Door een vlakveld en een vlakke weg. Weet je dat naar gods zalige gemeenschap. Om die god eeuwig te aanschouwen, Eeuwig te aanbidden. De eeuwig die god genoeg te hebben. En om een god te zijn. Om nooit meer te vallen uit die gemeenschap met een zekerheid, hem even te verdienen en vrezen. reizen. Bij de gerijdende ziel, met dan opgestaan lichaam, samen verenigd tot het heilige doel, wat God zich gesteld heeft. Wat de gouden dan gesteld heeft, wel, dit volk, heb ik mij geprobeerd. En ze zullen mijn lof vertellen, dan is de kracht van Christus opstandig openbaar geworden. worden. werd de er achter bekering, ook in de betere herstelling ten jongste dagen van alle dingen dat is de kerk thuis bij God. Dus dan is het loflied aanvangen gelieden in volmaaktheid. Wat de kerk hier in de voorspraak wat mag doen. Maar we straks nog zullen zingen, is dus aan het slot zijn. We daar wat genoemd uit het Oude Testament. Job. mag ik er nog één keer noemen. Die uiting gaan van de gevoelens. Van die waarachter vertroosting van de opstelling. Door de weg van verzoening en voldoening. Wel, Asaf. Maar wat zeggen in 73, als die werd hersteld, is een godzoete gemeenschap. De oude mag niet zeggen, geleden. We hebben ik nevens u in de hemel. O eeuwige God. O zalige God. Die me opgezocht en opgeraakt van de vlakte des velds. Die we met u zelf verzoend hebben. En wie is ik nou ben en wie is eigen om ik ben. We hebben ik nevens u in de hemel. Wel nevens u is nog niets op de aarde. Met een gebed in het hart. Dat heilige gebed. Bezwaai ik dan. Met vlees in mijn hart. Dat is God rot in mijn hart. En met deel de eeuwigheid. Amen. O lieve wezen. Zou we daar maar verstaan. Maar was het alleen maar dat. Dat is nou uw heilige oommerk. Dat is uw grondig doel. Dat is de eeuwige verheerlijking van uw naam. En deus dat het in alle eeuwigheid. Dat zal u zeker gelukken. Maar nou als je op aarde naar een ellendige kerk oh God. O, oh, die middag in de hebben we geen geloof hebben. Of zo'n klein geloof. Of in de banden van het geloof verkeerde, gelijk Thomas. Om die zaken nou het middelachtige gemaakt te maken worden in het eigen hart en leven. Dan moet ik er opnieuw aan te pas komen. Om de banden te breken. En om de banden weer los te maken en de raadsens laten lossen. O, oh, heilig toch uw woord, genavig om onze hart. O, oh, God, we horen uit uw getuigenis. O, oh, de rechte vruchten van die gezegende opstanding. Om je nog willen verklaren, dat we een in onze hart, Heer. In het hart van onze arme kinderen. Wacht u hun we uw naam zullen verheerlijk onder ons. Wij die onwaardig zijn. Maar dat gij door de lieve zoon, die zullen we zo groot maken. Want het arme volk prijs de eeuwigheid. Dat voor de waarheid, maar hoor, nu ken ik die waarheid zo diep als geweest. Oh, dat Christus alleen maar gerechtigheid is. En dan wordt hij dat te volgen, maar nu tat ik dan dood. En die verwin ik het graf. Die nemen geen zaad aan de zegenkroon af. Lieve heren. O, oh, men was er benauwd van een dood, arme volk. Maar, ze mag wel staan, dat betekent de prikkel en dood weggenomen. De zonde genadiglijk verzoend. En waar kan vlak veld gooien? En de hart is u heren. leren, arme ziel. En daarom die fijke indruk van rijmoedigheid. O, oh, dit een die de profeet mogen zeggen, geleden. O, oh, dood, is je prikkel? Het helden is uw overwinning. Ziet daar zo'n geus tegen meer, neer. En we niet samen waren. is straks het een zullen gaan. Grote God geeft me ons nog denken. We pijn van de heilige waarheid. Die behoort uit uw heilige woord. Met de vraag in ons hart. Die ons van het begin af gesteld is. Wat nut u? Top hem aan van Christus. Dat we een ander man ontvangen naar rechter weg. bij aan en voortgaan. Zoals u kerk geantwoord hebt op grond van uw woorden en uw getuigenis. En mogen we altijd leven maken de kracht van die nieuwe middelaar. Uit zijn hart de uw geest persoonlijk bekend van begin tot einde toe. zoals u werkt gaat het leven van al uw gunstvolk. Ziet in geunsten en gemakken als neder. was reinig gewoon in de fontein en u moet alles zonder nog gerechtig hebben. uw naam bedanken. Voor die genadige hulp en ondersteuning als gegeven en geschonken voor de salving van uw geest. En hoor je ons gebed, uit enkel gaten om je hevige willen. Amen. 73, 13. Waar zal zingt, wie heb ik nevens u omhoog? Was men had, wat zou men oog op aarde nevens u toch lusten? in de bedarven zenden van de wereld, weet u wat dat is? Niets is er waar ik in kan rusten. Met een gebedend hart, bezwijkt dat ooit in bittere smart, ooit bangen nood mijn vlees en hart, zo zal gij zijn van mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed, 13 van 73. heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.